Op de A50 bij Arnhem zijn over een lengte van 300 meter vier kettingbotsingen geweest. Daarbij raakten een paar mensen gewond, van wie er één naar het ziekenhuis moest worden gebracht. In totaal waren er 15 auto's betrokken bij de botsingen. De politie weet nog niet of de gladheid een rol speelde. Mogelijk hadden de automobilisten ook last van een laagstaande zon.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 Nederlanders die in Jemen wonen en werken... hebben de Nederlandse ambassade nog niet laten weten... dat ze het land willen verlaten vanwege de onrust. Donderdag stapte de president op... en in de hoofdstad Sana zijn geregeld gevechten. Bij de ambassade in Sana staan officieel 25 Nederlanders geregistreerd. Bij het EK Shorttrek in Dordrecht heeft Shinky Knecht goud gewonnen op de 1500 meter. Het zilver was voor de Rus Elie Stratov. De tweede Nederlander in de finale, Daan Brijwsma, behaalde verrassend brons.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 Even na 4 uur op de zaterdagmiddag. Of even na 10 uur op de maandagmorgens naar de herhaling luistert. Door de Daryl en uh, John Oates en Out of Touch. Het derde en laatste uur inderdaad van Sonfort op zaterdag. En uur drie beginnen we met uh, de tweede helft van de voetbalwedstrijd. SV Sonfort tegen NFC. Daar is uh, nog steeds aanwezig Joop van Es. Ja, ja. Erop. Ja, en uh, het is nog steeds die hartelijke 0-1. Zelfs heeft kansen genoeg gehad maar Ja, daar moet hij er wel in gaan. Vrije schop nu, voor Zandvoort, een metertje of 7, 8 uit de 16 meter gebied uh, van, van NFC. Er gebeurde van alles nog, er kwam een kaart bij te pas. Goed, we uh, moeten een meter terug. Nou, vooruit te maar. Wie gaat dat doen? Naar het Die staat ervoor klaar. En die kan dat ook. Dat is zijn afstand. Goed kijken, goed schieten. Daar is het signaal. Dan gaat die bal komen. Laag! Ja! vier bal in! vier Vierde bal Mooi, goed gekeken. En uh, ja, dan wordt het dan een beetje onprettig, want Stamford uh, wil die bal snel hebben natuurlijk. Die bal moet meteen naar het middenlijn om snel genomen te kunnen worden. En er werd meteen geduwd aan alle kanten. En nu is het, uh, dat is het afgelopen. Stamford gaat, gaat uh, ja, proberen natuurlijk goed voor die tweede te gaan. Het is, een, uh, het is gewoon een must, wil ik zeggen. En, en ik denk dat de NSC hier niet echt heel erg blij mee is. Daar die bal weer. Genomen ondertussen. Uh, NSC. Probeert daar twee een man van Stamford te pakken te krijgen. En dat lukt ze ook. En die gaat nu... Oeh, daar komt die vrouw te hard. Dat is verkeerd. goed van Kalers. Nog een keer goed van, uh, van uh, Martijn Paap. En die bal wordt gelukkig nog Maar dat was heel gevaarlijk. Hij kitsde de bal van het hoofd van de Stamford-speler. Hij toen bij een uh, vrijstaande uh, speler van NSC En gelukkig kon uh, Kalers, uh, met hier aan de sliding die bal uh, wegwerken. En Martijn Paap deed verder het werk om hem over de lijn te krijgen. Nu, corner voor de NSC denk ik zo'n beetje. Nee, ligt niet geïnteresseerd daar neer. Goed, nou, dat is dan uh, in ieder geval even... Uh, Zorgen, die staat er wel in, maar die man hier ligt buiten het veld volgens mij. Dus is ook weer helemaal aan de andere kant van het veld. En wat gaat hij? Ja, er staat dan niks aan de hand. Zorgen van het veld af. En uh, Arnold Jongejan mag die bal gaan nemen. Dat heeft hij gedaan ondertussen. Naar uh, Patrick Koper, Koper naar uh, Dylan de Kruijger. Kreugen aan de zijlijn. Gaat die voorzitten. Ja, diepe bal. Diepe bal op uh, Nijsselberg. Nee, wordt niet, niet goed uh, verwerkt daar. En uh, NFC is in bal bezit. Die is nu alweer kwijt. En Salfvoet gaat, uh, uh, op de helft van de uh, NFC is nu, wordt uh, uh, breekgelegd door Max Aardewerk. Uh, Nijsselberg. Berg. Die gaat een mannetje ververen. Twee mannetjes ververen. En het steeds aan de bal. Hij gaat steeds meter gebied in. En ja, nu gaat hij te lang pingelen. Die duurde het te lang. En nu is het een, een achterbal. Ja, had eerder moeten schieten. Had gekund ook, denk ik. Ja, hij weet het helaas niet. En uh, ja, die 1-1 staat nu op het bord. En We hebben nog een paar minuten. Uh, ik hoop dat het wat gaat lukken. We gaan in ieder geval nog even terug naar de studio. Ik wil eventjes uh, Dennis Berg even veel uh, succes in zijn licht op de bank te luisteren... want hij is gisteren geopereerd. Graag te Er is heel veel sterkte ook namens het hele team van CFM. En zo meteen horen uh, we het uh, slot van deze wedstrijd van vandaag... waar het 1-1 op dit moment staat van collega Jovenis. Hier zijn Fluitsma en Fantijn. Land van duizend meningen, het land van nuchterheid... met z'n allen op het strand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 Inmiddels uh, geen 15 miljoen meer, uh, Albert Jan. Wel een paar miljoen meer hoor. 17. Zeg maar 17 miljoen, inderdaad. 15 miljoen mensen. Uh, de single van Fluitsma en Fantijn. Ik zal meteen naar dit plaatje van de Jam en de Towncoop Mellis... Dan gaan we weer terug naar jouw fles Duintjesveld. De wedstrijd FC Salvoort tegen NFC. Daar staat het 1 tegen 1. Even, ja. even geen verbinding met jou, Ternes. Even, even een pauzemuziekje, hè? Een pauzemuziekje. Even kort, uh, anders sportkort? kort. Ja, dat is goed. Dan gaan we eerst de tennissen. En dan hebben we het over Melissa Boyden wint groot tennistoernooi. Plaatgenote en tennistalent Melissa Boyden, 12 jaar oud... heeft rond de jaarwisseling een groot tennistoernooi gewonnen. Dit toernooi wordt over de hele wereld gespeeld. Zowel bij de meisjes, singles als de dubbel... werd zij ongeslagen eerste tijdens het quad-toernooi... op de banen van het tennispark Buitenvelder. Door deze zegereeks heeft ze zich geplaatst voor de wereldfinale in Frankrijk... en krijgt ze een gratis tennis, eh, tenniskamp in Spanje aangeboden. Ze is de huidige nummer 5 van Nederland onder 12 jaar. Voetbal. Kelly Steen geselecteerd. Plaatsgenote Kelly Steen is door André Koolhoff... trainercoach van de KNVB Dames Elftal onder de 19... uitgenodigd voor een trainingstage met zijn selectie in Portugal. Steen gaat aan de trainingstage deelnemen in de aanloop... naar de kwalificatie voor het Europees Kampioenschap in Israël... dat in juli van dit jaar gespeeld zal worden... Jentel Abing en Susanne Admiraal, clubgenoten bij Telstar, zijn eveneens geselecteerd voor de trainingstage. Dan tot slot badminton Imke van der Aar naar EK onder 19. Plaatsgenote Imke van der Aar is door badminton Nederland geselecteerd... voor de binnenkort te houden Europese kampioenschap onder 19 in Lubin, Polen. Ze is zowel voor het teamkampioenschap als voor de individuele wedstrijden geselecteerd. Het toernooi dat 10 dagen in beslag zal nemen... wordt van 26 maart tot 4 april gespeeld... in de Spiksprinter spik Nieuwe RCS Arena in de Poolse hoofdstad. Het toernooi wordt om de twee jaar georganiseerd. Nou, sportief eh, Zandvoort. Zeker, tot zover Sportkort. Zo meteen proberen we jouw van is nog wij voor. Slot van de wedstrijd van vandaag. Maar eerst meer muziek hier is fans Joy en zijn Riptides. I was Joop van de stoel, Joop, het slot van de wedstrijd. Ja, het is hier ongemeen spannend om het er alles aan te doen... ...om op die twee te komen en het lukt nog steeds niet... Ze zijn beter aan het voetballen dan de, uh, NSC. Die willen alleen maar die bal weg hebben. Het liefst zo ver mogelijk weg. Maar Zandvoort die, die zit er bovenop. En nu gaat hij alweer weer heel ver weg. en Kan Kalas hem wegkoppen? Ja, hij zelfs een balbezit. Keurig, goed gedaan. En dan, gaat het, dan komt Kalas aan. Nu naar Zonneveld. Uh, Sonneveld. Uh, naar de zijkant, naar uh, Mol. Voorzet, goeie voorzet! Ja! Ja! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wartijd paard. Prachtig voortschit van Wat een paap. Die kan erbij komen. En de keeper is verslagen. En die, die, uh, die klog staat al lach op 9 minuten. Het zal niet wow. meer zo lang duren. Maar dit is wel, dit is wel verdiend. Heren. Want Sanford is vele malen beter dan een Ze konden het alleen niet in doelpunten uitdrukken. Maar nu is hij dan eindelijk is hij gevallen. En volledig terecht echt helemaal verdiend. Goed. Uh, Um, uh, Martijn Paap scoorde de um, uh, supporters, ja. Goed, de bal gaat weer naar de middencirkel natuurlijk. En dan uh, zullen we niet zo gek lang meer laten spelen, denk ik. Want dan slaat er toch echt al twee, drie minuten op, 90. En nu, uh, nu is Zandvoort gewoon aan het drukken. En dan gaat die bal komen, heel ver weg. Heel ver weg. En dan kan uh, netjes zeggen, komt worden daar, maar niet zijn genoeg. Want je gaat niet over de zijlijn en die bal. En de C, in de aanval. Natuurlijk in de aanval. Want ze moeten wel. En dan wordt nu uh, verdedigd door Zandvoort. Uh, pardon. En dat is Morris uh, Mal die de bal weg kan werken. Daar, even kijken. Wie is dat? Colin Swees. En daar gaat een diepe bal. En daar kan Zandvoort net niet bij komen. En het is afgelopen. Afgelopen. Echt in de... Kijk. Nou, misschien twee minuten voor het laatste al. wint Zandvoort. Volkomen terecht deze wedstrijd. Ik zei het al. Veel beter voetballen. En het bal goed in de ploeg houden. Alleen ja, de afwerking die liet nog wat te wensen over. Maar toch vond die drie hele belangrijke punten. En volgende week tegen VW nog die een beetje onderin staat. Dan moet ze voor drie, drie punten kunnen pakken. En die keeper, die zie je nu. Die staat die, die paal al helemaal te schoppen. Hij is, ja, ik mag het bijna niet zeggen. We doen toch. Pistof. En, eh... Uh... Ja, ik kan het me voorstellen. Hier staat 1-1. Uh, het is voor, voor een ploeg als CNC op de 11e plaats erg belangrijk. Maar goed, het is niet anders. Ze verliezen. Nou, dat staat er ook in de keer te schoppen. Ja, jongen, doe maar, goed je, doe, doe maar goed je best. Goed, dit was het voor vandaag. Uh, Zandvoort, lekker uh, gewonnen. Echt alle drie volledig verdiend. Heerlijk. En we hebben de doelpunten weer live meegenomen. Hoe mooi kan het zijn? is mogelijk, hè? Ja, goed. Het was spannend en het is godsdank eruit gekomen. Dankjewel, Jan een Mooie wedstrijd voor SV Voort. Ze winnen met 2-1. Tot de volgende keer. Hoi! The And I hope Nou, dat is pas echt een gauw hoor hè. is van Bill Medley en Jennifer Lawrence. You're the, I've had the time of my life. Zometeen het dier van de week, meneer is van Milky Chance. Hier is de Stolen Dance. Het is tijd voor het dier van de week. En dan hebben we het over Spike. En Spike zit nu al een langere tijd in het asiel. In april alweer twee jaar. Dat is natuurlijk veel te lang. Hij heeft er veel hondenvriendinnen. Maar met de reuen kan hij het minder goed vinden. Een paar dagen in de week heeft Spike gezelschap van een reu in zijn kennel. Van een asielmedewerker. De reu ligt dan op zijn grote bed en hij in het kleine mandje. De goedzak. Ze eten dan samen en ze blijven ze soms ook logeren. En dat vinden ze allebei heel erg gezellig. Als Spike je eenmaal kent, dan kan je vrijwel alles met hem doen. Tegen vreemden kan hij wat blafferig reageren. Een huis met kinderen is voor hem niet geschikt. Hij houdt niet zo van drukte om zich heen. Spike is dan wel wat ouder, bijna 9 jaar... maar hij vindt het heerlijk om lekker te gaan wandelen in de duinen. U ook? Kom dan snel eens langs om met hem kennis te maken. Hij, hij wacht al op u. En waar verblijft Spike dan? Spike verblijft momenteel in het dierenthuis Kennenbeland, Keeselstraat 5, de Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Of kijk ook even op internet www.dierentehuis.nl. Want Spike verdient ook een thuis. Zo is het. Geef Spike een mooi thuis. En uh, wil je de foto van Spike, die mooie foto, ja, nog prachtig. een keer zien... Kijk dan ook even op de ZFM app. Zo is het. Het dier van de week. We moeten gewoon een nieuw huisje vinden voor Spijk. Zijn we toch allemaal over Het blijft toch echt een uh, disco-klassieker, hè? Dat is van Earth, Wind Fire, the Let Us Groove. Ja, dit jaar is wel een heel speciaal uh, jaar voor CFM. Want CFM bestaat dit jaar, voor het geval je het nog niet gehoord hebt... Dus of niet <laughs> weet, 25 jaar lokale radio voor de gemeente Zalfoort. Ja, en daar gaan we natuurlijk ruim aandacht aan besteden bij CFM. 9 februari, bestaan we precies 25 jaar... staan we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zoals dat uh, zo mooi heet. Want de eerste uitzending was pas 24 december, dus toen weet je dat ook pas. Oké. Okay. Maar 9 februari, toen werden we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... om precies te zijn onder de Stichting Zalvoortse Omroeporganisatie. Klinkt dat mooi, hè? Ja, dan kreeg je de afkorting Dierentuin. <lacht> Zo. Zo. Zo. Ja. Precies. Nou ja, dat gaan we natuurlijk uitgebreid vieren bij CFM... En dat begint op 6 februari, Wat? Dan gaan we 25 uur live radio maken. U hoort het goed, luisteraars. 25 uur live CFM. Voornamelijk vanuit live vanuit de studio, maar ook tweemaal op locatie. Vrijdag 6 februari beginnen we dan om 4 uur met een speciale Zandvoort draait door met een hele speciale gast. Maar daarover vertel ik, verklap ik lekker nog niks, want dat komt later. Dan gaan we van 6 uur tot 9 uur een speciale live uitzending van de Euro Breakdown met de grootste hits uit de Euro Breakdown en het wordt allemaal gepresenteerd door Maurice Mulder. En Zandvoort Draaidoor wordt natuurlijk gepresenteerd door het Zandvoort Draaidoor team onder leiding van Charles Duif. Dan gaan we van 9 tot 12 uur gaat Jeroen Koper Live See it doen. Dat allemaal natuurlijk in het teken van 25 jaar CFM. En dan van 0.00 uur tot 08.00 uur Neemt onze de, de, de, de, de presentator Stefan Kolar u mee tijdens de speciale live ZFM Night Shift? En uh, daar komen van allerlei sidekicks komen langs, uh, oude jingles. Dat wordt een hele gezellige live nacht hier aan de tolweg 10A. Van s'nachts 12 uur tot s morgens 8 uur, onder leiding van onze collega Stefan Kolar. En dan van 8 tot 10 uur op de zaterdagmorgen... wat u van ons gewend bent, Toebak leeft. Onder leiding van Wilco Toebak met zijn team. En ook zij zullen een uitzending natuurlijk in het teken zetten... van 25 jaar ZFM. En dan van 10 tot 12 uur, u bent het allemaal gewend... en de vaste luisteraars zeker. Live vanaf locatie Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. En dat allemaal onder leiding van Ben Zonneveld en zijn team. Dan gaan we van 12 tot 4 tot 2 uur gaan we weer live terug naar de studio. Want dan krijgt u een live uh, ZFM lunch. En dat is, uh, dat is onze collega Maurice Mulder samen met Dolly Ten Pierik. Die gaan twee uur lang lekker gezellig met u lunchen. En dan gaan we van 2 tot 5 live vanaf locatie de Zandvoort op zaterdag uitzenden. Uh, Rob, mijn collega en ondergetekende, gaan nu van 2 tot 5. Uh, live vanaf Talassa. Uh, onderhouden met Zandvoort op zaterdag... met vele verrassende items daarin. En vanaf 6 uur hebben we dan natuurlijk daar vanuit Talassa onze receptie tot half 9 met de muzikale omlijsting van Ruud Janssen Band. Dus uh, schrijft dit vast in uw agenda. Vrijdag 6 februari vanaf 4 uur tot de volgende dag 5 uur live. 25 uur lang ZFM live. En uh, u kunt het allemaal, uh, de uitzendingen vanuit de studio kunt u allemaal volgen via de webcam dan wel bij CFM-live. Dus genoeg reden om vrijdag 6 en 7 februari vrij te houden... want dan kunt u in alle rust genieten van de diverse programma's... met natuurlijk als ja, een van de hoogtepunten de Night Shift... Van s'nachts 12 uur tot morgens zaterdagmorgen 8 uur, onder leiding van onze collega Stefan Colaar. En vele, vele gasten zullen achter de présence geven. We hebben er zin in. Wij hebben er zin in. Ja, dat gaat heel leuk worden hoor. Dus 6 februari vanaf 4 uur s middags. En dan de receptie uiteindelijk hè, om 6 uur bij Talassa van 6 tot half negen. Met de muzikale omlijsting moet ik meteen weer aan deze plaat denken. Ja. De, de oude Ruudplaat, zeg maar. Hij heeft tegenwoordig een andere afsluiter, hè, trouwens. Ja. De CFM lus. Die moeten we ook even stelen. Maar deze hebben we al gezellig. Hier is de Everett's White Bands. En Pick Up The Pieces. Oh ja, die hoorden we vanmorgen trouwens ook bij Goedemorgen Zofort. Alleen dan uh, van uh, Candy Dover. En dit is die dus van de efforts, White Bands. Het is uh, bijna kwart voor vijf geworden. Tijd voor. Het gedicht van het jaar eigenlijk. Hè? Het gedicht van het jaar. Hier is hij, 25 jaar CFM. CFM. 25 jaar jong. Wat ooit 25 jaar geleden begon. Uitgegroeid tot een semi-professioneel radio- en tv-station.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 Maar ook social media hoort erbij. App, Facebook, Twitter en website. ZFM, uw radio- en tv-omroep, onafhankelijk en vrij. Nu verder vanuit ons mediapark. Ook de komende jaren is ZFM uw mediacentrum. Vier het met ons mee tijdens dit 25-jarig luurstrum. Muziek, tv, informatie, actueel, up-to-date en veel biedt.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 Het mooie gedicht van, de, ja, van het jaar, hè? Waar ik zeg van de week, nee. Dit is echt het gedicht van het jaar. Zie ZFM, 25 jaar. Dankjewel, Albert-Jan. En zo klonk dat ongeveer 25 jaar geleden, hè? Het was nog een beetje ruig, maar wel lekker. We gaan met je waarden voor je draaien. Zandvoort 107, 24... ik daar 25 jaar en uh, ja, ik ben reuze trots op dat ik er al 25 jaar bij ben. Alvintje. Ja, het heeft wel wat haartjes gekost geloof ik. Ja, <hijen> ja. Ik ben een beetje kaler geworden. Goed. Je moet er wat voor over hebben. Hè. We gaan nog een paar platen draaien tot aan het nieuws en weer van 5 uur bij Sanford op zaterdag of op de maandagmorgen. Dan is het even voor 11 uur op dit moment. Ja, hou het in de gaten. Een van die platen die we nog in petto hebben voor je is deze van Philip Bailey en Phil Collins. Wat mij betreft een van de, de betere en de swingende platen uit de jaren 80. Luister naar de Easy Lover. En ik heb even lekker meegedaan met deze van uh, Phil Collins en uh, Phil Belly. Dat was de Easy Lover. Wat een klassieker hè. Heerlijk hè, gewoon ja. lekker meedoen. Zo'n lekker meedoen plaatje is dat. Geweldig. Het, maar, zit, het zit er alweer op en de pop en de pop. Maar niet getreurd. Nee, want morgen dan uh, doen we het gewoon weer. Morgen zijn we er weer. Ja, van tussen twee en vijf. Maar natuurlijk eerst de morgenochtend uh, van uh, acht tot tien country tracks. En dan van tien tot twaalf CFM Jazz Live. En dan twee uur uh, non-stop CFM lunch. En dan zijn wij er weer van 2 tot 5. Zo is het nou, uh, SV Sanford uh, voor de luisteraars die het even gemist hebben. Die hebben vandaag gewonnen. Met 2 tegen 1. Een die een een een een bijna prestatie zo in de negentigste in de, in de minuut of zo, hè? Zo ongeveer, he? ja. Maar we hebben de goal mee, live meegenomen Ja, helemaal he? goed. Dus de timing van Joop was weer perfect. Dus, Joop, nog bedankt. Essence Salford tegen NFC, eindstand 2 tegen 1. Kijken we nog even naar die andere wedstrijd die we ook voor je in de gaten zouden houden: dat zijn de veteranen 1, oftewel Salford 4 uh -huh. tegen Hillegom. Ja. ja, Sanford 4 die staat na, na, na de winterstop zeg maar, staat ze helemaal aan kop op plek nummer 1. En die, uh, die groep van Heerlegom staat op uh, plek nummer 4. Dus uh, ja, het was wel echt even een spannende wedstrijd. Geëindigd in een 0-0. 0-0, oké, okay. tactische 0-0. Ja toch? Helemaal goed. Allebei één puntje. Dus. En, mo en morgen natuurlijk uh, volgen we de eredivisie met uh, ja, de topper van de dag... Ajax ontvangt thuis Vijenoord. Oh, die begint al, die begint al om uh, half één die wedstrijd. Oké. Okay. Dus, goed, dus. Kunnen we kunnen nog een klein, klein stukje, klein mee, stukje, doen stukje mee doen. we. Heel fijn weekend. Mocht je morgen niet gaan luisteren. En alles tot morgen. Of anders tot vanavond. Tot Beatles. vanavond. Beatles. Vanaf 9 uur live van in Laudan Hardy. de After Beatles. After Beatles. Tot dan. Tot vanavond. Tot een andere keer. Dag. Some doei doei.